Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Acteur Alec Baldwin heeft gereageerd op het dodelijke ongeluk op een filmset. De acteur schoot daar tijdens opnames een cameravrouw dood. De regisseur raakte gewond. Baldwin schrijft op Twitter diep geraakt te zijn door het tragische ongeluk. Regisseur Marten Koolhoven maakte ook een westernfilm... En snapt niet hoe het zo mis kon gaan. Dan moet er dus iemand speciaal op de set. Die komt met een, met een doosje waar dat dan in zit. En die geeft het dan aan de acteur. En dan laat hij zien dat er geen, uh, geen echte kogel in zit. Dan stopt hij er een, een blank in. En dat ziet er heel anders uit dan een gewone kogel. Dus ja, eigenlijk zou je zeggen, kan niet misgaan. Maar dat ging het wel. Baldwin zegt dat hij meewerkt aan het politieonderzoek. En dat hij contact heeft met de man van het slachtoffer. Nederlanders die naar Marokko willen krijgen te maken met strengere inreisregels. Rechtstreeks naar het land vliegen, dat kan al niet meer. Maar via een ander land omreizen is nog wel een optie als je gevaccineerd bent en een PCR-test hebt die niet ouder is dan 48 uur. Maar beter er eenmaal, dan is wegkomen lastig, want het vliegverkeer zit op slot. In Brussel hebben de EU-leiders afscheid genomen van Merkel, de Duitse bondskanselier. Ze kreeg bij het afscheid een staande ovatie. Ook ontving ze een beeldje gemaakt door een tweedejaarsstudent van de Design Academy in Eindhoven. Stichting AAP gaat de laatste wasberen opvangen die nog in Limburg rondlopen. Ze willen voorkomen dat de dieren worden afgeschoten. Het zijn ontsnapte huisdieren en dieren die bij een dierentuintje vlakbij, vlak over de grens zijn ontsnapt. En langzaam maar zeker is die populatie zich gaan uitbreiden, vooral omdat we niet op tijd hebben ingegrepen. En wij vinden het een wat bizarre situatie als dan vervolgens die dieren afgeschoten zouden worden, gewoon eigenlijk omdat wij met z'n allen hebben zitten suffen. De gevangen wasberen gaan eerst in quarantaine en daarna komen ze in dierentuinen terecht. Het weer vanaf nu steeds vaker droog. De rest van het weekend wordt het best wel prima. Droog, soms wat zon en een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal weer prima doorrijden. Alleen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je nog iets meer dan vijf minuten op onthoud tussen Muiden en Diemen-Noord. Tot zover de verkeersinformatie.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 Fuck I am. Who the hell? Who the hell? Dilly dilly dilly dilly dilly dilly know who the fuck Why? I am. Baby, quién te escucha hablando te cree una mentira la puedes vender. Solo yo sé que cuando tú me Soy el fran Franco, tirador que siempre te en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Who yeah. so only me and you holding on to heaven but the heavens Give me a chicken. How many smells she losing? There ain't gonna be no sorry love. Take to the dance for a while ahead. Oh The best he can hear in the